Twee uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Heerle is winkelcentrum Het Loon helemaal gesloten... omdat een deel dreigt in te storten. Eergisteren werden al tien van de vijftig winkels ontruimd. Volgens burgemeester De Pla is de situatie afgelopen avond... ernstig verslechterd, omdat de parkeergarage onder het centrum... steeds verder verzakt. De appartementen boven het centrum zouden geen gevaar lopen... worden dan ook niet ontruimd, maar bewoners mogen wel... op kosten van de gemeente naar een hotel...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 Dan het weer. Veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 6 graden. Komende ochtend trekt de neerslag weg en klaart het soms wat op. In het kustgebied kan nog een bui vallen. Middagtemperatuur komende dag rond de 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Eén melding op de A4 Amsterdam richting Delft. Het is dezelfde melding als de afgelopen twee uur bij Zoeterwoude Rijndijk. Is de afrit dicht. Komt doordat er veel water op de weg ligt daar. Dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Een hele goede nacht. 2 december is het alweer. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat gemaakt wordt door jou. Ik hoef eigenlijk helemaal niets te doen. Ik luister naar welke vragen jij in je hoofd hebt. En uh, ik luister naar de mensen die het antwoord weten. En eigenlijk praat ik het alleen maar een beetje aan elkaar. Maar jij moet dus wel iets doen. Namelijk bellen met een vraag die door je hoofd spookt. En het nummer dat je daarvoor kunt gebruiken is uh, 0800 1121. En je kunt twitteren naar nachtzuster Apenstaartje, Nee, apenstaartje nachtzuster, andersom. Je kunt namelijk mailen naar omroepmax.nl. En als je wil chatten tijdens dit programma, dan ben je van harte welkom in de chatroom. En die vind je op www.nachtzuster.net. Dus Nachtzuster.net. Maar het leukste is altijd als je even belt, dat ik echte mensen aan de telefoon krijg. Zoals jij met een vraag of straks een antwoord. 0800 1121.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 Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen. Nacht zuster, iets aan de bijen.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe ik wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nacht, Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets van Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, doe iets van Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nacht, Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. Ja, goedenacht, goedemorgen, nachtzuster. Uh, goede goedemorgen, Stefan. Hoi. Hoi. Uh, wat moet mevrouw de Jong zeggen? Um, uh, nou, niet per se. Bij deze. Oh. Uh, dit was uh, jaren tachtig, hè? doe maar. Ja. Dat is, uh, een stukje popinformatie. Henny, Vrienden, Ernst Jansen en twee Jannen. Anyway, en nu, daar bel ik niet over op. Oh. Ik bel wel over, over, over muziek, een vraag over muziek. Ja, en uh, dat gaat over het aankomend Eurovisie Songfestival. Ja! Kijk. We gaan nu al is... over het Songfestival. Ja, ik heb een vraag over het Songfestival. En wel. Huh? Uh, het is heel ingewikkeld hoe het per land geregeld wordt. Ja. Hoe een kandidaat naar voren geschoven wordt. Ja. Ik weet hoe het in een buitenland gaat. Dan is het een soort van talentenjacht. Ja. En er wordt dan het nieuwjaar bekend... Dat ik Band of groep mag representeren. Welk op land festival. is dat? Dat is Roemenië. Doen ze dat daar zo? Dat doen ze. Iedere garageband kan daar inschrijven. Ach. En het is een hele grote competitie op televisie. En dat wordt ook geproduceerd en uitgezonden door een publieke zender. De Eurovision Voice of Holland. Zoals wij op een nieuwjaarsavond, zoals wij een conferentie hebben, dan je, zit iedereen daar te kijken naar, naar wie de Vergaderde is voor het komend jaar voor het Eurovisie. De finale van Op Zoek naar Een Bijvoorbeeld, ja. wij schrijft vader Abraham en Zineke naar voren. Ja. Uh, ik dacht dat op Talpa geproduceerd wordt. Maar Marianne Weber daarop. heeft Zineke naar voren geschoven. Ja. Het gaat mij om het komend Songfestival 2012. Ja. In ja. hoeverre heeft John de Bond daarmee te maken? Ja wat produceert Talpa daarin ja. en wat zendt de tros dan uit... als Telefonica de uitzendrechten heeft? Wat dus zeg ik het, het nog ik wacht, wacht, oh Sorry, de laatste zin zat ik niet op te letten. Zeg het nog eens? Bij mijn weten heeft de Telefonica de uitzendrechten. Oh. Dat is een grote uh, maatschappij. En Talpa doet iets met Nederland. De Trost zendt wat uit... Maar die zendt gewoon beelden uit. Ja. Is, uh, ik ik stap in een nee, en ja. kandidaat. Hoe komt die kandidaat van Nederland nou naar voren? Ja, dat is altijd de vraag. Wie, hè? wie, wie beslist dat? Wie wordt dat? En wie gaat ja. daarover? Ja, ja dat, dat vind ik, ik ook geschopt. fascinerend. Want in de tijd van Sinneken werkte ik nog bij een muziekprogramma. Oké. Okay. En ik had dus nog nooit van die hele Sineke gehoord. Ik ook niet. Ja. Terwijl, ja, er loopt zoveel muzikaal talent rond in Nederland. Ja, en ik vind het persoonlijk te gek als iemand waar je nog nooit van gehoord he hebt... opeens opstaat, ons een, allemaal overdonderd. Een kans krijgt, ja. maar als vader Abraham dan een liedje voor haar schrijft... Ja. en zinnetje wordt naar voren geschoven met ja. een draaioreltje, ja. Ja, maar de uh, keus was natuurlijk, het is volgens mij alweer twee jaar geleden... Dat is vorig jaar hebben we de drie J's gedaan. Ja, dat is ook niet erg fantastisch Nee, gegaan. maar anderhalf uh, jaar geleden was dan Sieneke... en volgens mij was het idee toen, of de idee, dat weet ik nooit... maar van, uh, we doen iets volks... We doen iets ECHT HEEL NEDERLANDS, Origineels. dus toen dachten ja. ze in eerste instantie we sturen Marianne Weber, want hoe volkser dan okay. Marianne Weber. En toen zeiden natuurlijk al de gevestigde Marianne Weber-achtige artiesten, zo, ho ho ho, daar ga ik mijn vingers niet aan branden, want stel je voor dat het à la Willeke Alberti niet lukt. En dan eerst de line-up voorbeeld of Marco Bassata? Ja, maar die mensen willen allemaal niet joh. Durven niet. Je zal maar 87ste worden bij het Eurovisie Songfestival. En Ilse uh, Lange, dat kan toch niet? Ik zou niet weten. Ik vind het, persoonlijk is het mijn, mijn keuze niet. Ik zou zeggen Marco het al. Maar waarom zou jij niet willen? Het is toch een eer om voor je land te mogen opkomen. Nou, volgens mij, een, dat een, soort een voetbalspeler, mensen. Net zoals een voetbalspeler het een eer vindt om in de Nationaal Elftal te mogen spelen. Ja, maar Marco Bosato die kan bijvoorbeeld, die kan, uh, volgens mij krijg je als artiest 12,95 en een nuts als je naar het Songfestival gaat. En Marco Bosato die denkt dan, nou dan kan ik beter drie keer in het Gelderdoom gaan staan. Ja, maar is het daarom te doen? Is het niet de eer? Is het niet de... Ja, welke eer? Het kijk, kijk naar, naar de, toppers, de toppers, Stefan, ik zeg de toppers. Het hoogst haalbare. De toppers. Een miljard mensen kijken. De toppers. Ja, op. Hou <laughs> op. Hou op met de, jet, de jetskies. Ja. De Gordon, uh, Gerard Joling en wie nog meer ook alweer. Nee, maar stel je voor dat je, dat je als Marco Bussato er staat. En je en je, wo af. je wordt veertiende. In de halve finale, hè? Let wel? Ja, ja. Het is een heel weekend wordt er vooruitgetrokken. Ja, dat is waar. Ik vraag ze er alweer op. Het is toch. Maar uh, uh, hoe dan in Nederland? Ja, ik vind Wie? Ilse de lange wel dat goed waar? bedacht. Pot voor ja, Bijvoorbeeld. Ik noem maar een naam. Ja. Mijn favoriet is niet, maar ze heeft wel. Ze kan, ze kan de boel wel. Op, uh, ja, maar nou zeg ik dus wat iedereen, wa, uh, wat, wat iedereen zegt. Uh, dat is niet per se mijn mening, maar meer een beetje de algemeen heersende mening. Het draait allang niet meer om de artiest. Het draait, het draait allemaal oh, de om de toekoe. act. De act, ja. En, het al, en het al, sorry, het al, sorry, maar Iels het lang, aan de Lange is alles goed. Behalve natuurlijk de showbiz eromheen. Nou, als je nou drie jaar geleden die weet ik, dat Roemenië dit geworden is... met een paar wasseling. Dat is ook wel knap. Die heeft ook niet echt die schroem van echt... maar die heeft toch wel de derde plaats bereikt. Ja. Nu inderdaad met die puntmuts van Moldavië. Die scoorde vrij hoog. Nu heeft het... Uh, dat gekke heeft gewonnen. Hoofdstad Bakao. Hoe heet het ook alweer? Dat land? Uh, met ook een mooie echt. En ook het zondrafferen vond ik fantastisch... afgelopen jaar. Ik weet niet wat voor land dat was... Uh, nou, ga zo maar door, maar echt een oh. combinatie met muziek. Uh, laat maar gaan. Ja, ik vraag doe, me doe, af: het het gaat, vaak gaat het helemaal niet meer om de muziek. Want die aflevering dat Lordy won. Weet je? Uh, Lena bedoel je? Nee, Lordy. Oh, dat was lang geleden. Dat was Finland. Dat was, wat zal zijn, vier, vijf jaar geleden al, is het al langer okay, geleden. Oké, dat, dat staat niet voor de geest. Ja, dat, is, dat staat ik. je wel voor de geest. Dat waren die lui met die maskers op, die een soort oh, gruntende, hart. rock. ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, maar dat is dan toch een soort humor waar een miljard mensen op stemmen. Ja, maar dan moet je Hij je voorstellen dat auto... je Ilse de Lange gestuurd hebt. Ja. <laughs> maar weet, nu zit er nog een vakjury tussen, dat weet ik wel, naast de televoting. Ja. Um, nou, dat eigenlijk een beetje af van de vraag, vind ik. Oh, wat ik was je oh, vraag. Ik vind het is heel leuk om over door te krijgen, want is bent dol op Eurovisie. Ik ook. Ik ben dol op Eurovisie. Ja, maar en, wij zijn uh... de enige twee. Ik zie hier ook op de, op de meters zie ik de luistercijfers kelderen. Oh, oh, oh. Kun je dat per seconde meten? Ja. Hoeveel we mensen hebben, luisteren? We hebben nu nog 14 luisteraars, maar oh, wel 13. <laughs> zeg, zeg nog eens de toppers. Nou, uh, de top 11. Gordon. Gordon mag ik nog wel. Ik kan uh, het potje bereiken. <laughs> maar die Geert Joning dan. Nee, dat is toch, uh, dat was wat. 6. Uh, <laughs> vijf, ja, heel hard, Stefan. nummer één. Maar nee. dit fantastische, nee, uh, dat dit, dat, uh, uh, uh, dit, dit geweldige, uh, fantastische uh, net niet radio ring genomineerde programma, um, uh, gaat natuurlijk om vragen en antwoorden. En eigenlijk zijn we nu inderdaad al een minuut of elf aan het praten en ben ik vergeten Kijk, wat je vraag oh, was. Uh, Hoe en uh, wie beslist? Oh ja, nou, je had drie vragen. Wat heeft John de Mol met Zongvis zo en wat heeft Talpa? Nou, dat is heel John de eenvoudig. Het heeft vooral te maken met Zongvis ja. en of ja of nee. Ja. Uh, wie houdt de knoop door wie en met welk liedje Nederland gaat representeren in 2012? Ja. En uh, wat produceert Talpa in deze, als het toch allemaal al een beetje onder ons gekonkeld wordt? <laughs> Wat gaat papa produceren? Ja, nee, Oké, okay. Ik kan een deel kan ik beantwoorden. Jijzelf? Ja. Al, dat ja, ik zit er helemaal in. Ik vind het ja, fantastisch. Ja, ja, dat hoor ik. Fantastisch. Ja, ja nou, ik, wel, leef wel, ik leef helemaal op. Ja, wel, ik, ik dacht wel, ik wel namelijk dat ik, ik dacht dat ik dit gevoel uh, binnen moest houden ergens tot uh, februari als we ons er weer druk over gaan maken. Maar nee, we gaan het nu nee, al over hebben. Nee, voor de kerst nog, uit Eurovisie al uh, ja. om te leven. Heerlijk. Er zijn ook nog tijden na de kerst in nu dus ja. Ja, precies. Nou, maar om, uh, om kort en, uh, en, en duidelijk te zijn, Talpa ja, is ligt. natuurlijk gewoon een productiemaatschappij. Dus die gaan ja. het hele evenement en het televisieprogramma produceren. Dus die zorgen dat de camera's staan, die zorgen dat er mooi decor staat, die zorgen dat alle muziek goed klinkt. Voor mijn wijze doet telefonica dat nee. Internationaal, het Eurovisie, het, het evenement. Maar we, we hebben het toch over het Nederlands Songfestival. En we hebben toch straks. Zit hier weer een willekeurige Maribel. Of weet ik veel wat. De Velds voor Holland. Six, six jury, Points voor yeah. Moldavia. Nee, ja. dat, dat. Maar vooral het, het hele feest. We hebben natuurlijk ook het Nationale Songfestival eerst. Ho, ho. Sla dat niet over. Het Nationale Songfestival? Ja. Maar komt tot dan. Wanneer dat komt, jij, jij haakt altijd pas in op het moment dat het internationale zongfestival is. Nou, ik kan me niks herinneren dat er een festiviteit is geweest met Sinneken, dat er een nationaal songfestival voor ja. Sinneken geweest is. Ja, natuurlijk is er een nationaal zongfestival geweest voor Sineke. Dat was maar nog het moment teken. dat. Dat was het moment dat vader Abraham moest kiezen tussen Sineke en iemand die heel leuk was. Ja, maar of zes was mensen die heel leuk Abraham, waren. Ja. Dat was geen telefoon of ding of wat. Ik niet mijn vader Abraham heeft zo'n liedje geschreven. Nee. Nee, kom nou zeg. Er zit gewoon een heel jaat in jouw songfestivalgeschiedeniskennis. Nou, er zit een jaat. Nou, bij deze bedankt. Ja, er zit een enorme jaat. Je hebt toch altijd gewoon eerst het nationale songfestival? Nou, niet altijd. Met de drie J's was het zo. Die gingen gewoon twaalf liedjes zingen... waarvan één enorm goed, leuk, pakkend, catchy liedje... wat uit mijn hoofd... De Stroom heten. En toen ging heel Nederland stemmen op dat andere liedje... wat geen schijn van kans maakte. En daar zijn ze uiteindelijk mee naar het Songfestival gegaan. Toen zijn ze mee uit de bocht gevlogen. Maar dat, maar de, het over... dat moment... Ja, het, uh, nee, het Stefan, laat het, het, over... het me nou dan ook uitleggen. Kijk, ja? dat moment dat, die, dat de drie J's twaalf liedjes gingen zingen... en Nederland daaruit ging kiezen... dat noemen we het Nationaal Songfestival. Oké, okay, dat doet het En nou, toen deed Talpijn het nog niet maar en dat was een beetje aan af te zien ook. Maar en een jaar daar, daarvoor had je dan Sineke en nog allemaal andere mensen. Nee, dat was niet dat jaar. Dit Rutje oh, nee, je mee in dat jaar? tijd terug, tijd, nee. tijd terug. Nee, dit allemaal mannen. En de, toen, he, toen waren er twee mensen gelijk, of een, een groep en Sineken waren gelijk geëindigd. En toen zei Jolante, uh, ik zeg altijd automatisch Kabeljauw van Kasbergen, zei: uh, uh, dan moet vader Abraham maar beslissen. En vader Abraham kreeg het al helemaal Spaans benauwd. En die koos dus toen voor Sineken. Dat is, echt, dat, was, dat is volgens mij, weet ik veel, het tv-moment van het jaar geweest. Bij mijn heeft vader Aberrom het ook gezegd... als ze niet door de voorronders komt, dan stop ik met liedjes schrijven. Ik weet niet of hij die belofte is nagekomen. Nee, want ze is door de voorronders gekomen. Dus okay. er viel dan niks uit, uit uh, na te komen. Maar... Nou, maar er komt dus een nationaal songfestival. Laten we dat dan in ieder geval nog ja. maar even duidelijk stellen. Er kon, er, tenminste, dat neem ik aan, want inderdaad, uh, uh, dat lijkt me. Ik, en ik neem aan, omdat John de Mol en Talpa dit jaar er de, de, vol in zitten, dat het um, een de voice-achtige toestand wordt. Ik hoop het. Een grote talentenjacht, gebeurtenis, maar dat weet ik eigenlijk niet. Dus wat dat betreft is het een hele goede vraag om een lang verhaal kort te maken. Is dat een hele goede vraag, Stefan? Uh, is het het interesseert mij. Nee. Ja, dus wat is, de, ja. wat is de hele setup van het Eurovisie Songfestival dit jaar? 2012. hè? Uh, oh ja, van volgend jaar. Dus ja. hoe is, wanneer, wanneer gaan we er iets van zien? Wanneer is het Nationaal Songfestival? Hoeveel hoe mensen doen daar aan uitzien? mee? Hoe gaat het eruit zien? Hoe gaat het in zijn werk? Wat... En wat is de rol van John de Bol? Die produceert het, maar daar mag je ook iets over vertellen. Oké. Okay. Ja. Goh. Nou, ja, ja, goede vraag. Verder. Uh, ik heb me helemaal en, uh, al op zitten winnen. Het is pas 20 minuten over 2. Ik een aantal luisteraars wel maar ik, ik heb er nu nog. Ik heb er nu nog drie. Dus ik ga dat nu weer opbouwen. Okay, dan <laughs> Want het zijn wel de drie leukste luisteraars van Nederland. Wat, Stefan? Heel leuk jou gesproken te hebben. Oh, gelukkig. ik blijf luisteren tot het me nou helemaal duidelijk is. Oh, ja, dat lijkt <laughs> me een heel goed idee. Ja, uh, um, dan ben ik nu toe aan een plaatje. Oh, er nee. is ook een Engelse versie van Night uh, Sister. Leuk liedje. Wat? Een Engelse versie, heet Night Sister. Echt waar? Ja. Dat is van uh, Doebut. Dat zou heel goed kunnen. <laughs> um, ik wil nu eigenlijk wel een somsfestival. Night nurse. night nurse, bedoel ik. Oh ja. Night, night Nurse. Ik wou een Die somsfestival liedje draaien. Maar ja, we gaan, het nog, nou, we gaan het nog lang. We gaan het nog de hele uitzending over het Songfestival oh, hebben, kan ik nu wel zeggen. Alle drie dat de dat mensen dat die nog luisteren vinden dat leuk. Of iets van Paula. Ik kijk, Paula Seling bijvoorbeeld. Ook een heerlijk, heerlijk Songfestival uh, artiest. Ja, maar Stefan, wacht even, ja. hè? Het is Of Night Nurse? Night Nurse, kies ja. voor. Maar dan moeten we even zoeken, want dat, dat staat natuurlijk niet helemaal bovenaan... in de, in de, in de regionen van uh, hier zo de administratie. Nee, maar we hebben dat nog wel eventjes. Kan later toch ook. Ja, of nee. Dan, nou, het kan later het ook, nee. Hè? Nu. Ja, nu. nou ja, weet je wat nee, het dan? is? Ja. Ik ga nu een plaat draaien. Night En jij mag de aftiteling doen. Ja, ik zou het graag willen doen, maar hij staat niet in de computer oké, okay, dan Paula Seling. Ja, Paula Seling weet ik ook niet hoor, of we die hebben. Het dat zou eigenlijk wel moeten, hè, want uh, Radio ja. 2 hangt altijd echt zo heerlijk vol in het Songfestival. Dus in principe zou dat natuurlijk toch gewoon iemand. Wacht even, hoor, ik ga even zoeken. Dat zijn mensen die aan oh. een. Er wel een paar artiesten op, hè. Ja, weet je, ik zou zeggen. Alexander Dinges. Of het in van 2011 dan? ...om in de sfeer te blijven. Van de J's? Nee, van, het maar. winnende lied. Het winnende lied, dat was, hoe heet ze toch? Het, het hoofdstad is Bakau. en welk land was dat? Ja, het? hoe de heet Latvia ze nou? Of zo? Nee. Het uh, uh, Bacau is de hoofdstad, welk land is dat? Maar hoe kan je nou wel weten dat Bacau een hoofdstad is... ...en niet weten welk land het is? Ja, het is erbij gebleven. Oh. Dat het een zo raar rond was, maar dat was ook weer een mede echte dan de muzikale uh, talent, om eerlijk te zijn. Oh ja, nou, maar dan, dan gaan we, we dat niet... voor Lena, die heb je zeker wel. Oh, Lena, die, die zocht ik, maar die heeft natuurlijk niet gewonnen dit jaar. Nee, die had best een leuk liedje, ja. 2000. Uh... Ja, maar het leek wel heel erg op dat liedje. Maar goed, dan gaan we weer. Ik... Astrid, ophouden nu. Ik draai gewoon een Songfestival liedje. Volgens mij vind jij okay. het al lang best. En dan draai ik, ik vind, gewoon... Je uh, moet wel even bijzeggen welk jaar en uh, hoeveel ze zijn geworden. Maar dat is dan maatliedje. Dat zoek ik dan op tijdens het liedje, want dat soort dingen ah, he, he, weet ik nooit ja. uit hoofd. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. He, he. Nou, Zo. Stefan? Ja? Uh, je krijgt 12 punten, hoor. Fantastisch. Dankjewel. Goedenacht. Goedenacht, Stefan. Alexander Rebeck is dit. Welk jaar zoek ik nu voor je op? Alexander Ryback uit Noorwegen. Hij won in 2009 het Songfestival met dit fantastische nummer Fairy Tale. Zo, hè, hè, dan mag ik vast uh, Songfestival Verslaggeving noemen, Radio 2. Uh, en, en verder, ja, sorry, ik liet het aan me voorbij gaan. Want uh, de hoofdstad uh, uh, Boeka, zei hij nou al 120 keer, Stefan. Dat is Azerbeidjaan, bedoelde hij natuurlijk te zeggen geloof ik. Uh, 0800 1121. Als je weet hoe de organisatie van het Songfestival uh, het komend jaar in elkaar steekt, wanneer we het Nationaal Songfestival gaan genieten en hoe de winnaar gekozen gaat worden, wat John de Mol daarmee te maken heeft en Talpa en alle rest van de organisatoren daaromheen, bel 0800 1121 of sms Songfestival aan naar 1... Een... Nee, we hebben geen sms-nummer. Um, dan uh, ga ik gewoon door naar Patrick in dit geval. Hallo Patrick. Hé hey, uh, Frits, goedenavond. Ik laat me dan een beetje opswepen door dat zongfestival. Ja, dat is toch een homo's. Maar ja. dat maakt niet uit. Maar ja, maar ik, ik snap ook niet waar, waar je met die Stefan moet. Dan zit je, godverdomme dat is een zin kwartier met het oude horen. Ja. Dat is het ja, dat zongfestival? jij zit te wachten aan. natuurlijk. Ja, dat doen Joda mee, even dat. Jan. Dan in Europa al wel. Israël met Dana International. Ja. Zet dan ECDC op of zo. Betere muziek. Dat is heel, heel veel informatie waar ik op in kan gaan in één keer, dus ik gooi het nu allemaal ja. op de hoop van doen we niet. Wat wou je zeggen Patrick? Nee, je wacht nee, al zo nee, lang. Nee, nee. Ja, ik, ik, uh, wat was de vraag ook weer van het kanaal? Ja. <laughs> ja, maar waar ik, ik, ik, ik, hebben we het over? Hebt hij het over Sinik en heeft hij het over vader Abraham? Maar vader Abraham heeft Sinik helemaal niet naar voren geschoven. die heeft alleen maar een liedje geschreven. Ja, dat zei dan, ik toch? Ja, de, de, de kans, hoe heet, die, die pot uit Utrecht, die kwam er mee, hoort ze ook weer. Uh, <laughs> Jij bent, uh, bent echt heel uh, vlijend en Marianne, bescheiden Marianne, in je woordkeuze. Marianne, Marianne, Marianne Weber, toch? Ja. Ik ben heel bescheiden in mijn woordkeuze, ja, ja. natuurlijk. Ja. Ja, ik denk, ja, Radio 2 moet een beetje de, de sfeer erin houden, Radio 2, is toch ook niet? Ja. Oké. Okay. Ja, regionale omroep, Radio 2. Regionale omroep, RTV Utrecht. Ja. Maar even kijken, de vraag voor van vanavond was... Ja, daar bellen we tankie... over, Patrick. Waarom mag er geen bier schoon geworden bij tankstations? In Duitsland mag het wel, in, in Vlaanderen mag het ook. Ja. Nou, ik vond het wel eigenlijk, eigenlijk wel een goede vraag. En jou, jouw collega ook, volgens mij. En waarom horen we niet meer ACDC op Radio <laughs> 2? Wat mooi werk. Dat is ook wel een goede vraag. Ja, ik bedoel, mijn dochtertje heet Amy, Jong. dus Malcolm Young. Ah, ja, ja, oh, oh, het arme niet meer zien kind. Van mama, het arme kind, ja. Het arme oh. kind, ik mag, niet, mag papa niet meer zien. Ja, maar, maar dat ja. maakt er niet uit. Nou, nee, dat... Ik, mm, mm. Goed, maar... Uh, ja, de vraag was van vanavond... Ja, waarom er niet meer nct op Radio 2 wordt gedraaid... Maar hoe zie jij eruit, Astrid, eigenlijk? Bont haar, blauwe ogen, cup D, of niet? Daar kom ik nou een heel was gereden. Wat heb jij in praatjes, Patrick? Ja, oud ben je, eigenlijk? Patrick. Ja? Patrick, luister. Maar Het... even over ECDC. Ja, want laten we vooral nog wat de onderwerpen belangrijke... bijslepen. Ja, ja de, de belangrijkste vraag van vanavond. Waarom wordt er niet meer ECD's gedraaid op Radio 2? Jij weet nu zelf niet meer wat de belangrijkste vraag van vanavond is, hè? Nou nee, ja, ik kwam halverwege de uitzending kwam ik invallen. En, ja. en toen moest ik twintig keer terugbellen omdat de verbinding was gebroken. Ja. En toen reek ik op de A30 en toen het nog, toen het nog wel hard. Ja. Maar wat was de belangrijkste vraag van vanavond? De belangrijkste vraag van vanavond is... hoe ziet de organisatie van het Songfestival er in 2012 uit? Ja, niet. Oh. Ja, waar, waar is het dan eigenlijk? Want ik kijk dat nooit. Het is nog homo's. Ik ben geen homo. Nee, hè? Maar, maar, nee. Stel je voor... Nou, ik ben wel lesbien. Ik hou van alle vrouwen. Ja. Ja, ja, ja. Ze moeten wel tussen bepaalde leeftijdscategorieën zitten, maar... Ja. Maar, wat, maar de, de, de handvraag van vanavond was... Hoe ziet het Songfestival eruit voor 2012? Ja, Waar is het eigenlijk? Maar, Pop, dat is precies de vraag. Ja, dat weet ik niet. Turkije ja. of zo. Dat hoort tegenwoordig ook bij Europa. Dus ja... Maar, je misschien? Ik weet het niet, maar. Jouw vraag is eigenlijk, waarom wordt er geen alcohol geschonken? Waarom mag er geen alcohol worden geschonken bij tankstations? Maar volgens mij ben jij het levende bewijs... ...van dat er vooral geen alcohol geschonken moet worden bij tankstations. Natuurlijk wel. Oh. Je gaat er niet minder van rijden, toch? Nou ja, je gaat er vaak wel dronkener van rijden. Ja. Ja, voor de bijrijder. Dat maakt toch ook niet uit. Oh ja. Goed. Nou, uh, bedankt. Maar, Patrick, ja, was, dat, was, was dat hem? Ja, ik vind deze inbreng kan gewoon niet beter worden. Ja, dat dacht ik ook, Astrid. Fijne avond. Dag, Patrick. Hauzee. zee. Tot de volgende keer. Sinje. Hallo. Hallo. Hallo, ik, dat hou zee, dat zou ik niet doen hoor. Dat is een beetje een rare klonk. Ja, dat kan ook eigenlijk niet hè. Ik heb, zit een beetje standaard in dat als iemand raar gedacht zegt, dat ik gewoon raar teruggedacht ja, zeg. Ja, nee prima, prima. Maar Sorry. het gaat een beetje 60 jaar terug. Ja. Maar goed, dat geeft niet. Ik heb eigenlijk twee vragen. Ja. En de eerste vraag dat is, als je blind geboren wordt, ja. dan heb je nog nooit geen mensen gezien, geen honden gezien, geen kleuren gezien. Mm. Als je nou nagaat dat mensen dromen... En die zien dingen, die ja. beleven dingen, die ja. zien mensen, die ja. zien honden, die zien bomen. Nou vraag ik mij af, als een blinde, als die droomt, dat hij dan ook figuren ziet en andere dingen. Mm -hmm. Dat is één. Ja. En dan heb ik er nog eentje, en daar zal er wel geen luisteraar op antwoorden, want dat oh. kan bijna niet. Lekkere positieve insteek, zie in jij. Als je doof bent... Ja. Ben, ja. Doof geboren, bedoel ja. ik. heb je nog nooit wat gehoord? Nee. Ook als je droomt, hoor je dingen. Ik vraag me er altijd af, zouden dove mensen ook iets ervaren? Ja, iets ervaren. Ja, een geluid, een, ja, ik weet het niet. Nou, het is wel grappig, want deze vraag komt wel met enige regelmaat naar voren in het programma. Weet je het nou? Ja. Ik luister lang genoeg om het nog nooit gehoord te hebben. <laughs> ik luister lang genoeg om het <laughs> nog nooit gehoord te hebben. Dat is ja, nog eens een mooie zin. Ja, wat verkrijf kunnen zijn. Nee, maar dit is echt, deze vraag komt wel met enige regelmaat naar voren. En ik uh, herinner me dat we... Uh, inderdaad, altijd wat moeite hebben om de dove medemensen te bereiken. Ja, die luisteren niet. Ja, maar de, in ieder geval het blinde verhaal. Nou ja, het is heel duidelijk. Uh, dan maak je het onderscheid tussen mensen die blind geboren zijn. of die ja, niet blind geboren zijn. Want de mensen die niet blind geboren zijn. die hebben natuurlijk wel herinneringen aan hoe dingen ja, eruit zien. Hoe het is geweest en wat ze hebben gezien. En ik herinner me heel goed dat ik een keer een blinde mevrouw gesproken heb. Ja. die um, uh, in haar dromen ja. uh, gewoon droomde zoals zij. Dacht dat dingen eruit zagen. Ja, dat kan niet anders. Dus is haar heel vaak. heel vaak is, het, uh, is haar bijvoorbeeld beschreven hoe een hond eruit zag. en kon ze een hond ook voelen. of hebben mensen geprobeerd ja. uit te leggen. hoe de kleur rood eruit zag. En als ze droomt, dan denkt ze daar gewoon niet over na. Maar dan weet ze dus, van dat is een hond en dat is rood. Of dat... Maar ja, ze ziet inderdaad niet een hond zoals wij een hond zien. Maar hmm. zij ziet dus een hond zoals zij denkt dat een hond eruit ziet, vertelde ze zijn toen. zijn we al heel hele en hoeven ze al niet meer te bellen, denk Nee, ik maar ja, dat ja, het ja, het geeft ook allemaal niks. Want er zijn natuurlijk ook nee, nee, weer allemaal nee, nee. mensen die met die vragen rondlopen. Dus dat is ja, eh. ik vind het, in de gegeven om dat eens een keertje te weten. Hoe mensen dat ervaren in hun leven. ja. En uh, ik ben nog wel op, dus ik hoor het wel. Bij, met, met dove mensen zal het ongetwijfeld ook zo zijn dat ze uh, geluiden interpreteren zoals ze omschreven worden. Of kijk, je kunt natuurlijk. Er is een heel mooi woord voor dat me nu eens even, even is ontschoten, maar uh, je kunt geluiden, um, kun je, um, uh, duiden met uh, tekst. Dus je kunt um, een knal bijvoorbeeld klinkt als knal of kaboem. Ja, ja. Of, ja, kijk, ja. ik bedoel mensen. Je kijk je met mensen die bijvoorbeeld in de logopedie. dan praten ze met een, met een ballon. en dan proberen ze de trillingen uit ja. te breken. Ja. Kijk, dat, dat, dat, dat begrijp ik al. Kijk, het is hetzelfde verhaal. dat als er midden in een oerwoud. waar helemaal niemand is, een boom omvalt. maakt die boom dan geluid ja of nee? Ja. En als je dan zegt ja, maar bij wie hoort dat dan? Ja. En, en dan ben je weer terug bij af. Ja, het is niet helemaal maar dezelfde vraag. Ik hoop vraag, het, maar... ik hoop ja. het uh, vanavond te horen. Ja, misschien zijn er nog uh, dolver mensen ik, die daar een ik, aanvulling op hebben. Ik hoop alleen één ding, dat die meneer van de mooiste stad achter de duinen niet belt. Want ik ken ik nog een getuimewarsknopen. Oh, is dat zo? Ja, nee, maar laat maar. Ja, laat inderdaad maar. Dank je wel. Oké, okay, dag. Dag, tot de volgende keer. Oké. Okay. Ben, goeienacht. Hey vrienden, goeiemorgen Astrid. Hallo Ben. Het asperge mannetje, hij is weer. Hoe gaat het? Hartstikke goed, maar nou weet ik niet wat ik moet doen. En daar komt mijn vraag. Waarom moeten wij een kerstboom kopen? Het moet niet, hè? Waarom gaan wij een kerstboom kopen? Nou, dat gaan we uh, ook niet, hoor. Ik, ik, <laughs> <laughs> <laughs> ik, ik heb... Ik heb... Ik heb, ik heb, ik heb ik, ik, uh, je kijkt, hè? kijk je om je heen en dan zie je overal kerstboomaanbiedingen. Hier ja. met kluit en, ja. en zonder kluit. <laughs> dat, is, dat is opdracht 1, hè? want dat weet je. Hè? Dan gaan we hem dan in huis poten, klanten ja. of zetten. Ja. Nou, dat is, dat is klaar. Dat, ja. is, dat, is, dat is het eerste, hè? Het begin van het, uh, van het feest, wat uh, wat mij betreft één dag te lang duurt. Um, dan moeten de lichtjes in. En, uh, dat is dus een vraag die er ook bij hoort. Waarom moet dat? En dan gaan we de ballen in doen. En Van die rare vogeltjes. En de appelakken. En we gooien hem helemaal vol met confetti. En allemaal. En glitter. En een roemelpot. Engeltjes. En. Ballen. En, en, en, en, en, en, en. Nou, is. Slingers. <laughs> ja, die was ik vergeten. Ja. En ja. ballen. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. En als je dan een kad in huis hebt. Dan is het helemaal kermis. Mijn vraag. <lacht> Ja. Mijn <laughs> vraag is al, uh, Waarom doen wij dit? Ja. Well, ik bedoel, um, en, uh, ja, eigenlijk heb ik een extra vraag daarbij. Waarom wordt het dan ook uh, zo uh, uh, uitgebreid gegeten en uh, uitgenodigd? Ik moest net denken toen ik jou zat te luisteren. <laughs> De meeste echtscheidingen die ontstaan na het eerst. Oh, waarom? Oh, nou, dan zijn ze bij de schoonouders geweest. En dan... Oh, dan heb je zo'n weekend gehad, ja. Of zo'n twee dagen, ja. Uh, of zo'n twee dagen, ja. Het is allemaal, want het zal dan wel gezellig zijn. Nee, het moet gezellig zijn. En dat moet er nou. <lacht> dan heb je hier iemand aan de telefoon, die kan daar al helemaal niet tegen. Maar ik, ik kom even terug op, uh, op die kerstboom. Ja. Uh, uh, uh, uh, waarom... En die, en die schuif ik gelijk aan naar de andere hè? en dat eten. Ja. Ba waarom? Want, want uh, uh, waar je het, hoe je het ook weer ja, nog keert, Ja. Uh, ik wil je nog een uh, opsteker geven voor je fijne stem en voor je programma. Dankjewel. Nou, die, ja, die kun je in je zaak steken. Ja. Um, moet dit allemaal? En dat versiezelen en dat gegeten. Ja, weet ik wat allemaal. Nee, je moet dan ook stropdas om. Eén ding in mijn leven wat ik nooit doe is stropdas. Astrid. Van wie moet jij een stropdas om? Wat zegt u? Van wie moet je een stropdas om, Ben? Nee, als ze mij uitnodigen en ach, ja, nee, dan heb je toch weer een een of andere relatie en nou ja, daar heb je het gedoe al. Je wordt uitgenodigd. Ja, maar je moet wel netjes komen. Nou, dat is de eerste moeten al. Nou, klaar. Nou, ja. ik, ik, dat doe ik niet. Nee. Ik, ik, ik hou daar niet van. Ik voel daar net alsof je naar de gallen gaat. Zeg maar, ja. hangen. Ja. Nee, daar kan ik niet over. Nou, dat is nummer één. Ja. Dan moet je daar zitten en, moet, en ja. wachten tot, tot ze gaan serveren. Ja. Wil, u wil u koffie? Nou, dat is het even niet. Nee, u moet koffie. D Nee, nee, ja. wij, begin, wij beginnen met iets anders. Ja. Uh, nou ja, en dan is het wachten en dan moet je wachten tot het glas weer wordt bijgeschonken. Dan komt dat stuk gebraad komt uit uh, ding. Die, de ding. Waar vader <lacht> <lacht> nog, nog, nooit keer, nog nooit een keer heeft gedaan of zo. En, uh, uh, en, dan moet je, en dan moet je dat maar gezellig vinden en dan... Dan valt er een doodse stilte. Astrid, vind je het logisch? Ik wel. En dan, uh, ja, gezellig, hè? Mm, nou, ik, ik dacht het niet. En daarom vraag ik me af. Um, uh, ik ga maar weer helemaal terug. <laughs> ik ben bang, Ben... Ja, dat... ...dat het voornamelijk mee te maken heeft... ...dat jij ja. uh, misschien eens moet overwegen... ...om een andere vriendenkring aan te schaffen. Nee, dat heeft daar nee, niks mee. uitgestaan. Maar Ben, nee. ben, luister. Ik, ja. heb, ik heb geen kerstboom. Ik doe niet. Jij hebt geen, jij hebt geen kerstboom. Ik heb geen kerstboom. Uh, vertel en verklaar. Ja, ik heb gewoon ik, geen ik, kerstboom. Ik heb geen kerstboom en ik eet ook niet met kerst 18 gangen. Je hoeft bij mij met kerst geen stropdas om. En als jij koffie wil of je wil geen koffie, dan krijg je gewoon wat je wel of niet wil hebben. Als ik het in huis heb, hè? Oh, nou, ik heb één medestomer op dit moment. Nee, ja, maar nee, maar dit is, dat is een beetje mijn motto. Iedereen moet gewoon vooral lekker doen wat hij zelf wil, zolang het andere geen kwaad doet. Dus, ja, vind, dus ik vind snap niet dat jij er tegenaan loopt. Als jij dat niet wil, dan doe je het niet. Dan doe je gewoon lekker de deur nee, dicht, zeg je, ik ja, blijf met Kerst lekker ja, thuis. Ja, als je er tegenaan loopt, je kunt tegen heel veel dingen aanlopen zonder dat je het weet. Dat, ja. dat, dat is gewoon zo. Kom, oké, okay, stel... Stijl stijl. Stijl, ja, stijl. stijl. stijl. Jij bent mijn vriendin en ik ja. heb grootouders. Uh, ja. Nee, uh, nou ja, oké, okay, je kent dat gedoe wel. We lopen ja. weg. Ja. Wat uh, uh, nou, zeg jij te... Ben, zoek ik, dan een ja. leuke vriendin. Eentje nee, die, die zegt. wie heb ik. Ja, heb ik. Hoe heet je vriendin Ben? Brigitte. Dan hoop ik toch dat Brigitte zegt: Ben, lieve schat, ik hou van je zoals je bent, Ben. ben. Doe jij gewoon lekker waar je zelf zin in hebt. Ga jij op de bank zitten, televisie oh. kijken of wat je dan ook maar wil. Ik ga wel naar mijn ouders. Ja, daar zit ook weer, weer, wel, ja. weer wat in. Maar laten we even terugkomen op de vraag. Waarom hebben wij een kerstboom en waarom ja. moet dat ding... De kerstboom in de brand, eh, komt voort uit het feit dat dat vroeger... Volgens mij is dat zelfs uh, uh, ooit nog door Maarten Luther heeft zich daar nog mee bemoeid. De kerstboom is een symbool voor vruchtbaarheid en? Oh. Ja, en voor de geboorte van Jezus daarin. Oh, ik dacht dat, dat het paardrij was, maar goed. Nee, dat is weer een ander verhaal, maar daar hebben we het nu niet over. Nee. En die kerstballen die hebben natuurlijk zowel met vruchtbaarheid te maken als met de appel uit het verhaal van Adam en Eva. <lacht> dat is echt. Mm. Dat is echt waar. Hmm. Dus het is eigenlijk gewoon een hele uh, uh, prachtige, gelovige traditie... die tegenwoordig ook door heidenen zoals jouw Brigitte wordt aangehangen. Of is uh, nou. Brigitte geen heilige uh, heiden? Heilige heiden. Nou, ik, ik bedoel, uh, we spreken iedereen aan met u. Dus uh, dat het begin is, dus laat ik het zo zeggen. Wat? Ik zei, we spreken iedereen aan met u. Om het zomaar eens te zeggen. Maar ik, ik, ik wilde dus heel graag zeggen. En uh, we, we naderen weer dat kerst. Ja. Wa waarom we dat doen. En waarom er dan zoveel wordt gegeten. En, uh, ja. en, en zo. Dat is eigenlijk die tweedeling. Oké? Okay? Ja. Ik pak hem nog even het hier, mee, Ben. Dan laten we het hierbij, ja. Astrid. Ik wens jou een hele fijne nacht. Jij ook. En Ben? Jij? Ben? Ja? Gewoon lekker doen waar je zin in hebt met kerst. Ja? ja? Zeg maar tegen Brigitte dat ik het gezegd heb. Asperges, meisje. Ja. Asperges. Dag! Doe, meisje. Dag. Anwar. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Ja, ik had ook een vraag. En ja. Uh, het gaat over haar. Oh. En uh, over hoofdhaar. Ik... Uh, eens, ik denk, sinds een paar maanden scheer ik mijn hoofd kaal. En dan uh, gemillimeterd. Terwijl ja. ik daarvoor gewoon uh, volop haalgroei had. En toen was het ook wel uh, gemillimeterd. Alleen de zijkanten dan opgeschoren. Ja. En uh, ik hoor heel vaak van mensen. Van, ja, hoe langer en hoe vaker dit zeg maar, kaal uh, maakt. Ja. Uh, dat het zeg maar, straks niet meer lekker aangroeit. En mijn vraag is ja. eigenlijk... Klopt dat wanneer je zeg maar uh, vaak met de... Ik ga gemiddeld één keer in de week naar de kapper om het bij te houden. Dus die tondeuze gaat er best vaak uh, overheen. En uh, ja, de meeste of, of veel van de mensen die zich kaal of te uh, scheren hun hoofd... Ja, die hebben of inhammen of die hebben uh, een kale plek midden op het hoofd of iets dergelijks. Maar, nee, maar bij mij is het puur makkelijk. Ik voel me er lekker bij... Alleen ja, ik maak me soms wel zorgen wanneer ik denk van hé, hey, ik wil straks weer gewoon uh, mijn oude kapsel terug. Yeah. Maar is dat ook wanneer ik bijvoorbeeld een jaar lang zeg maar uh, die pondeuze eroverheen heb gegooid? Dus is het dan niet zo dat ik bijvoorbeeld uh, ook kale plekken krijg doordat die tondeuze er vaak overheen is gegaan of inhammen of iets dergelijks? Begrijp je vraag? Ja, ik begrijp het heel goed. Ik begrijp je zorg ook. Want ik heb begrepen dat voor heel veel mannen dat toch uh, zorg nummer één is dat ze kaal worden. Ja, en, en dan, ik heb dat niet. En ik niet, maak mezelf nu kaal. Nee, je en ik wil vind je het niet bevorderen. Ja. Uh, het, het, het, ik weet wel uh, dat het heel erfelijk is. Oké, okay, nee. Bij ons is het niet zo van uh, dat, uh, dat mijn vader of mijn moeder of mijn opa of oma, zeg maar, kaal, uh, ja. kaal worden. Helemaal niet zelfs. Alleen, ja ik, merk, ja, ik merk gewoon bij de mensen ja, die ik om me heen zie. De meesten die, zeg maar, die zich uh, kaal over alhoewel zeg maar... kaal is volgens mij ook best wel in of millimeter. Ja. Alleen ja, veel en veel die ik zie, die doen dat echt puur... omdat ze gewoon een kale plek hebben ja. of inhammen of ja. iets dergelijks. Ja, maar Alleen, het is niet andersom dat ze die inhammen die kale plekken krijgen... omdat ze het millimeteren. Nee, nee, nee. Alleen nee. ja, ik ben wel bang als ik gewoon mensen hoor... dat ze, ze zeggen dat ook bijvoorbeeld over shampoo. Als je te vaak je haar was met shampoo dat je uh, bijvoorbeeld haaruitval gaat krijgen. Ik geloof er en, niks van. Ja, ik weet het niet. <laughs> en uh, ja, ze zeggen wel eens van overal waar te veel of te vaak of ja. iets of wat dan <laughs> ook voor staat dat dat niet goed is. Ja. En ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Dat is net als wanneer je bijvoorbeeld ja, die trimmer eroverheen gaat. Dat is net als met schuurpapier. Als je met schuurpapier zeg maar te vaak ergens overheen gaat... Volgens mij haal je het dan ook weg. Zo bekijk ik het dan. Ja, maar shampoo is ik... geen schuurpapier. En, en, en, en uh, uh, millimeter is natuurlijk ook iets anders dan schuurpapier over je hoofd halen iedere dag. Maar ja. ik, uh, ik denk wel, uh, als jij zeker iets kaler wordt, wat de meeste mannen na de dertig wel gebeurt... Dan... Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee. Dan heb ik echt helemaal geen last maar van. Maar en... stel dat het wel zo zou zijn, dan zou je als je een jaar lang millimetert en je laat het daarna weer aangroeien, dan zie je het opeens... Want dan heb je het een jaar lang niet echt. Is het he, niet heel erg opgevallen? En als het dan weer aan gaat groeien, behalve op de plekken waar je kaler bent geworden in die tussentijd, dan valt het wel heel erg op. Maar ik weet het niet. Ik ga het vragen. Heeft het uh, als je ton, met de tondeuze regelmatig je haar millimetert, heeft ja. dat dan effect op je kaalheid? Op, uh, ja. Of uh, bevordert dat kaalheid? Precies. Ja. Ik, ik, ga het, uh, ik ga het voor je navragen, Anuar. Ja, Dank je wel. Ik hoop dat ik het antwoord nog hoor. Ja, ik hoop het ook. Dank je wel voor je vraag in ieder geval. Graag gedaan. 081121, Willem. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hi. Ik, uh, ik hoor dat je nooit uh, telefoon krijgt van mensen die uh, doof zijn of uh, zwaar slecht horen. Nou, nou hebben we er een aan de lijn. Nou, maar je hm. verstaat me toch hartstikke goed. Ja, nou, ik ben aan een kant ben ik doof. En aan oh. de andere kant heb ik geen uh, gehoorgang. Dan heb ik wel een oor, maar dat zit gewoon naar me dicht. Ja. Dus daar, daar hoor ik dan voor 50% mee, ongeveer. Oké, okay. maar dan vind ik wel dus, dat je me, go me in, in, waarschijnlijk goed kunt verstaan met zo ja, weinig. Ja, met de, de techniek, techniek. Hè? Als ik op de ja. radiolijst luister, gaat die gewoon op uh, 30%. En uh, ah. aan de telefoon, een uh, telefoon uitzoeken die gewoon goed hard kan. Slim. Ja. Dus, hey, en ik zit in een rustige omgeving, uh, gewoon in de cabine van een vrachtwagen. Yeah. Dus dan uh, word je ook geen buitengeluiden om, uh, zeg maar, uh, in te horen. Hé, hey, en, uh, want dan ben je eigenlijk niet representatief, want jij kunt je wel geluiden herinneren... en zolang ze maar hard genoeg zijn, weet je ook hoe iets klinkt? Ja, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit gedroomd heb met geluid. Echt niet? Nee, ik, ik, ik, die man die had het er net over en ik zit na te denken van nou ja, ik, ik weet altijd wat ik droom. Maar voor zover ik weet is daar nooit gelijk bij geweest. Maar je hebt toch wel een keer gedroomd dat iemand iets tegen je zei? Uh, ik doe veel liplezen. In, in, in mijn, mijn dromen, het dat, dat, dat, dat, dat meestal zijn dat al geen fijne dromen die ik heb. we altijd ergens voor uh, vlucht of zo. Maar het is altijd, uh, altijd stil. Ja. Stil en eenzaam. Dus uh, en, en ja, als mensen. Nee, ja, er wordt ook weinig gesproken, weinig geluiden. Nee, voor zover ik weet. Uh, heb ik het nog nooit gehad. Ja, ja. Ik heb op school gezeten voor doven en slechworen. Dus e ik ging wel met dove mensen om. Kijk, wat men niet kent, kan men ook niet dromen. Nee. Dus als men geluid niet, niet kent, dan, dan kan je er ook niet over dromen. Dat, dat, dat, een die zal heel andere dingen dromen dan, dan jij. Omdat die dingen meemaakt die, die jij je niet kan voorstellen, schijnbaar. Ja, ik vraag het me af. Maar het, het grappige is dat uh, ik kan me altijd wel veel dromen herinneren. Maar specifieke feiten uit een droom kan ik, kan ik me niet herinneren. Ik kan niet als ik wakker word me herinneren of er nou... Ja, volgens mij heb ik wel eens gedroomd dat mensen tegen me spraken, maar het is meer dat je bijna weet wat iemand zegt dan dat je het hem daadwerkelijk ziet zitten, ziet zeggen. Dus uh, da ja, dat. Ja. Uh, in, in mijn geval is dat misschien anders. Ik ben vroeger als behandeld bij het RIAG voor uh, voor nachtmerries. En ik heb geleerd oh. om, uh, om dromen uh, zeg maar te onthouden en op te schrijven. Ja, ja. Dus ik heb jarenlang heb ik gewoon, als ik wel wakker ben, gelijk opgeschreven wat uh, hoe of wat. Uh. Oh wat grappig ja. Dus, en en uh, nou ja, dat heeft tot uh, gevolg dat, ik, ja, de nachtmerries zijn er nog wel, maar het is gewoon nu, ik kan er omgaan zeg maar. Ja. Nou, ik, ja. Ga, ik ga eens eventjes um, kijken of ik uh, de komende tijd daar eens goed op kan letten. Wat ik nou eigenlijk ja, hoor. Vooral met nachtmerries dan word je wel gewoon wakker, zeg maar. En een pen ja. en papier naar je bed leggen. Even opschrijven wat je hebt meegemaakt. Ja. Ja. En dat, dat, dat helpt. En uh, met de tijd onthoud je dus gewoon een soort uh, ja, geheugentraining. En na een tijdje uh, onthoud je dat wel. Ja, die tip die heb ik ook wel natuurlijk gekregen van de droomdeskundigen die hier wel eens zijn aangeschoven. Maar ik... Uh... Ik vind het zo typisch dat ik me niet kan herinneren of ik met geluid droom. Ik denk het bijna wel. Ik denk dat het me opgevallen zou zijn als ik altijd in stilte droomde. Ja, ja. Ik, ik, ik, ook als ik televisie... Hm. Ik kijk vaak televisie uh, zonder geluid. Ja. En dat is voor, uh, voor, uh, voor mijn kinderen en voor mevrouw hoogleritant, irritant. Maar ik hoef het geluid niet aan. En uh, Ik weet niet hoe, hoe dat komt, want ik kan het best wel horen. Maar ik, uh, nee, ik vind het prettig zonder geluid. Ja. Hmm. Dus, ja, ja, want waarschijnlijk als, u, als jij de, bij de televisie het geluid aan hebt... dan kan je het de hele tijd, of kun je het regelmatig net niet verstaan. En dat is heel irritant. Of je moet het heel hard zetten ja, weer. Ja, dat, dat is waar. Als, ik merk wel, als ik bijvoorbeeld een film kijk of zo... Uh, dat ik uh, vaak via de computer uh, kijk... en dat ik dan wel een uh, bepaalde dingen in mijn hoofdtelefoon op zet. Ja, dat, ja, dat merk ja. ik wel. Uh, ja. dus, nou, interessant ja, om ik, te ik weten. Dat, ja. ik, ik, ik weet ook niet beter hè, ik ben zo geboren, ik, ik hoor, uh, op wat ik hoor is mono, alles komt aan één kant binnen. Dus ja. ik hoor geen stereo, dus iedereen heeft een mooie surround systeem wij ook thuis, maar ik heb er niks aan. Nee, nee. Dus mijn vrouw vindt het ook leuk, want die roept dan naar, vanuit de keuken, roept ze willen. en ik loop gewoon rustig naar boven, want ja, het komt normaal <lacht> aan één niet kant waar het binnen. Kwam. Ja. Nee, nee, dus... Uh, ja, en dat en vindt dat ze leuk, we. ja. Nou, maar niet echt. Moet, je, moet jij, jij een, de... uh, moet jij een uh, stropdas om met kerst? Een wat? Een stropdas. Een stropdas? Ik, ik en een stropdas? Nou, nee. Uh... Nee, hè? Nee, nee gelukkig. Dat, nee, dat, dat voel ik me aangelangt. Oké. Okay. Nou, Willem, dankjewel dat je even belde. Ja, kleine moeite. Ik vind het okay. wel leuk om een keer in de uitzending te zijn. Je was van harte welkom. Ik wens je een goede reis. Oké, okay, dankjewel. je wel. Dag Willem, 080011.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 in the was for me. and the Simon and Garfinkel en de Sound of Silence Henk Dag Astrid. Hallo. Over de kerstboom? Ja. Dat is nog een erfenis uit het Germaanse heidendom. En nou, toen was het veel. Ja, want hij heeft sinds die tijd wel een reisje gemaakt door de geschiedenis toch? Ja, maar eh, om deze tijd en iets verder nog, december, januari, spraken vroeger de Germanen allerlei vuren aan. Ja. En het was om de zon een handje te helpen weer tevoorschijn te komen. Want er waren als de dood dat die niet uh, weer kwam in zijn volle sterkte. Ja. En uh, dat was oorspronkelijk onder het christendom en onder de Rooms-Katholieke kerk, was dat verboden. Ja, want het was een heidens gebruik. Ja, het was een heidens gebruik. Maar mensen bleven het doen en toen hebben ze het geaccepteerd. Ja, maar uh, in de literatuur wordt er uh, voor het eerst melding gemaakt van een kerstboom. In een Protestantse kerk in Elzas loteringen dat is een heel klein kerkje. Ja. En daar staan allemaal kaarsjes in. En dat is een beetje het symbool die kaarsjes voor die uh, voor die zonnewende. Dus voor het licht. En het leven? Ja, nee. Wat jij zei van oh. vruchtbaarheid, dat heeft er ja. niets mee te maken. Dat is inderdaad wat die meneer zei, uh, paaseieren met Pasen. En uh, ook in Twente die paasvuren, oh. dat, uh, dat hebben ze een beetje opgerekt. Oh, ik dacht dat het later, uh, in de kerken, werd de kerstboom neergezet. En toen, uh, omdat ze dachten van, ja, weet je, die kerstboom is er nog een dan moeten we maar neerzetten ook. En toen brachten ze dan het verhaal erbij van, ja, maar het is wel een symbool voor de vruchtbaarheid en het nieuwe leven. Nee, nee, nee, nee. Oh. Een vruchtbaarheid voor het licht. Oh, nee, symbool voor het licht. Ja, symbool voor het licht, maar niet voor okay. de vruchtbaarheid. Nou, duidelijk. Dankjewel, Henk. Graag gedaan. Tot de volgende keer weer, hè? Dag. Dag. De kerstboom. Ja, oh, dan vergeet ik te vragen waarom we zoveel eten met kerst. Nou, dat komt vast nog wel aan de orde. We hebben nog drie uur te gaan in deze aflevering van Nachtdienst. Dus er kan nog gewoon over gebeld worden, hoor. Over de kerstbomen en alle andere onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld waarom er geen alcohol geschonken mag worden... bij tankstations in Nederland. Of uh, dove mensen. Ook dromen van geluiden. En, uh, nou... Het gemillimeterde haar wordt je kaler als je vaak de tondeuse gebruikt. 0800 1121